Nog steeds oppassen als je in het noorden de weg op gaat. Toen was daar de hele ochtend spek glad door ijzel. Dat zorgt ervoor voor ongelukken, zegt de veiligheidsregio. Het gaat om enkele tientallen meldingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Met name blikschade, maar er zijn ook enkele incidenten met gewonden. KNMI had code oranje afgegeven voor Groningen, Friesland en Drenthe. Inmiddels is dat gedowngrade naar code geel. De komende uur is op sommige plekken nog steeds glibberig geblazen. Het handhaven van de coronaregels en het vuurwerkverbod... staat niet bovenaan het lijstje van de politie tijdens Oud en Nieuw... zegt een politiechef die de jaarwisseling voorbereidt tegen het AD. Topprioriteit is voor ons hem om ervoor te zorgen... dat ambulance- en brandweermensen veilig kunnen werken. Wetenschappers van de Universiteit van Utrecht werken aan een anti-corona-muurverf. Het spul zou onder invloed van licht virusdeeltjes en bacteriën kunnen afbreken... In Japan bestaat al iets vergelijkbaars tegen luchtvervuiling. Het duurt waarschijnlijk nog wel zo'n 5 tot 10 jaar voor de verf tegen corona te koop is. En alvast een tip voor na het oliebollen bakken: spoel je gebruikte frituurvet niet door de wc of gootsteen. De waterschappen zijn bang dat veel mensen dat toch doen, maar het is hartstikke slecht. Het vet gaat stollen en blijft dan in het riool steken, waardoor er verstoppingen kunnen ontstaan. Wat we vragen aan mensen is om het frituurvet terug te gieten in de verpakking. Als dat niet kan, misschien in een oud melkpak en apart in te leveren. Er zijn inzamelpunten en daar kunnen ze zelfs weer biobrandstof maken van het ingeleverde frituurvet. Het opruimen van gestold oliebollenvet kost ze elk jaar een paar miljoen euro. Het weer, het is bewolkt met later vanmiddag en vanavond af en toe regen. 3 graden in het noorden, 8 in het zuiden. Morgen opnieuw veel bewolking, soms regen. En dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam buiten Veldert 3 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten, de oorzaak is een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Dit is Kerst met ZFM. Met Nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 die zocht gewoon mee bij de bomen en het water Maar niet in dat fietsenscheurtje, want daar kon die toch niet zitten En ik schudde nee We zochten samen, samen tot de koffie, de familie aan de koffie Maar ik hoefde niet, ik dacht al flappie En dat het s'nacht zo koud kon vriezen. Mijn hoofdje stilgebogen, dikke tranen van verdriet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 naar de toekomst kijkt. Hoe zie jij die komende jaar?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 Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by. They know a turkey and some mistletoe help to make the season bright tiny tots with their eyes on a glove will find it hard to sleep tonight I'm It's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 Laten we dit raadsel dan nu uh, uit de wereld uh, helpen. Uh, wat is het geval? Mijn voorouders, die komen enerzijds uit Duitsland. Vandaar niet Boemberg, maar Bouwberg. En anderzijds uit Engeland. Um, en ik zal het niet al te ingewikkeld maken. Maar in ieder geval, het waren ondernemende mensen. Um, de, de familie Bouwberg, die is naar Indonesië. En met name op Timor een uh, onderneming begonnen. En um, terwijl ze daar waren, kreeg dochter Saskia. Uh, uh, uh, verkering zal ik maar zeggen. Met uh, meneer Wilson, William Fjuitel Wilson, die uit Engeland afkomstig was. Hij was officier in het Engelse uh, leger. En uh, ja, dat waren roerige tijden. Ik praat over de 18e eeuw. En uh, uh, hij is uh, dan ook een vrij jonge leeftijd gesneuveld in India, in uh, Kuma en um, stond er toen dus ineens als vrouw alleen voor om de zaken die ze daar in Indonesië hadden... om um, die op te lossen. En ja, vervolgens omdat ze daar geen reden van het verblijf meer had... en ook geen inkomstenverdeling meer had, um, uh, naar terug te gaan naar de ouders in Nederland. Nou, um, uit het was in ieder geval een zoon William geboren, genoemd naar zijn vader. En die heeft toen hij inmiddels naar Nederland teruggekomen...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 Ga ik het toch even vragen? Nou, ja. dat vind ik een hele leuke, uh, leuke inleiding op het uh, gesprek. Ja, we zullen nooit meer op dezelfde manier naar de raadsvergadering kijken. Zo. Nee, maar dan ben ik nu gewoon hele achternaam. Ja, ik zal ook je naam goed uit Ik dacht dat dat maar was, maar gewoon Bouwberg Wilson. Dus nog excuses dat ik het wel eens verkeerd uitsprak. Maar goed, um, we gaan het niet meer hebben over jouw, uh, jouw achternaam. We gaan het even hebben over jouw reactie op het vertrek van uh, Belinda Gurrensen uit de raad.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 Ja, en dat, uh, dat, dat wordt met een heleboel partijen die er nou in de raad gaan komen, wordt dat misschien lastiger of juist makkelijker? Wat denk jij? Nou, kijk, je kunt dat natuurlijk, er zijn natuurlijk twee kanten aan. Eh, op het moment dat je het hebt over het doorbreken van vastgeroeste patronen, dan helpen nieuwe partijen natuurlijk. Maar als het erom om gaat om uh, uh, uh, uh, uh, snelle besluitvorming te kunnen hebben over iets, denk maar alleen zoiets simpels als spreektijd.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 Nou ja, zij, uh, zij duiden op, op, de, op, de, op de zaken die we in het begin van ons gesprek al eventjes hebben heb genoemd, denk ik. En, uh, en dat is ernstig genoeg om daar aandacht aan te besteden, dat lijkt mij wel. Ja. Want zij is natuurlijk niet de eerste de beste. Hè. Het is niet iemand die, uh, die maar kort uh, meeloopt en uh, snel gefrustreerd raakt. Allemaal mensen, zou ik zeggen. Ze, gaat het, ze heeft 16 jaar hier bijgedragen aan uh, de besluitvorming in antwoord. Dus dat is dan ook niet niks.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 ...dat het in belangrijke mate gaat over de, het meer grip kunnen krijgen op de corona-pandemie. Want net als we denken dat we eraf zijn, dan hebben we weer met de nieuwe besmettingsscholf te maken. Intussen de, de derde. En ja, de mensen die, die, die, willen de, die willen duidelijkheid en perspectief. Maar dat is nou weer lastig, omdat de telkens en onvoorspelbaar andere, eh, ...zoals nu weer met Omicron, omikron, besmettelijke mutaties opduiken. Ja. Mijn idee is het dus belangrijk dat we doen wat we kunnen doen. En dat is namelijk zorgen voor een zo groot mogelijke vaccinatiegraad. Want op het moment dat we dat uitsluiten, dat we uitsluiten dat dat de kwetsbare kant is van de samenleving, dan zijn we denk ik een hele grote stap verder. En ik hoop dat het beschikbaar komen van het nieuwe vaccin Novavax, wat bij een hoop mensen denk ik weerstand zal wegnemen omdat het een meer traditioneel.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 en een gezond en gespoedig nieuwjaar toe. En ik weet zeker, ik weet niet of jullie meerdere partijen hebben gesproken... vanavond, en hebben het vandaag in de uitzending. Maar ik denk dat ik dat zeker namens alle fracties in de Raad van antwoord doe. Dat zijn mijn wensen. Rudan, mag ik jou hartelijk danken voor jouw input... op deze mooie eerste kerstdag zonder sneeuw? <laughs> en nou, graag gedaan. En uh, ik dank je wel. En ja, dank je wel. Okay. U, u ook. Fijne kerst. <laughs> Oké, okay, tot ziens. Dag.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 May seeds grow forget your troubles while rain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 I know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 Run and see